Fieler door werkzaamheden op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen afrit Bunschoten en Hoevelaken 4 kilometer. De A6 Emmeloord richting Muiden is nog steeds dicht tussen Lelystad Noord en Lelystad. Je kan omrijden via de borden U13. A7 Hoorn richting Amsterdam door werkzaamheden tussen afrit Weidewormer en Zaandam 4 kilometer file. Tot zover de verkeers.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 De auto kocht 34 tot 36 in Zandvoort. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM met nu de muziek Op vijf uur is het hele stel al in de weer. Ze dus gaan naar het en paddy zegt dat het verkeer zout voor Ze plaatst deelt deel, bevrijd is hier haar vaaier oh, kom op. Maar Potlum roept ze gil, de zin zit in mijn ogen aan de zand.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 1946 dus alweer terug. En toen zijn we gegaan naar het burgemeester Beekman Plantsoen heet. Er zat geen raam in. Om alle omgeving hebben we de ramen eruit gehaald... en in ons huis gezet en dus toen zijn we daar gaan wonen. Zo is dat eigenlijk. Maar hoe kwam je dan aan zo'n huis? Want dat huis in de Bilderdijkstraat, dat, dat, dat was er niet meer? Nee, dat was, dit was van de woningbouwvereniging. Oh, nee. en daar had mijn vader natuurlijk ook mee te maken... Want na de oorlog is hij ook een van de oprichters weer geweest van EMM, Zandvoort. Dus ik vermoed dat dat daarin zat, hoe dat precies is, dat wist ik ook niet hoor. Weet ik ook nee. niet. Maar je, je bent dus geboren in de Dijkstraat. Ja. En van de Dijkstraat, dus nou ja, je omzwerven en terug in de Beekmanstraat. Nee. Maar dat huis in de Dijkstraat. Dat, dat weet ik niet. Daar oh ja, maar ja, ik ben ik dus nooit meer geweest. Daar ben je dus We nooit mee mee geweest. Nee. Dus je bent opgegroeid in ja, wat wij dan Plannenord noemden. Hè? Ja. Want wat, wat over de spoorbomen was, dat was Plan Ja. Dat was uh, ja, toch een andere. Ja, er waren bij. andere mensen die daar ja. woonden, zeiden ze. Ja, ja moet je, dat, dat kan je je nu niet meer voorstellen. voorstellen nee. nee, want uh, Pieter en ik hebben zelf uh, in de Helmenstraat. Dat vertelde ik ook aan Andries uh, Ter Wolbeek 14 dagen geleden.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 En uh, uh, verder, je jeugd. Goed, uh, geboren, ja. uh, teruggekomen... Beekmanstraat, later Tollensstraat. Uh, ben je ha hier in Zandvoort op school geweest? Karnischofschool. Later naar de Mulo van meneer van der Waals. Daar uh, ben ik in de derde klas afgestuurd. Ik had een gummetje op de kachel gelegd. We hadden daar van die grote uh, kolenkachels in die klassen staan. En uh, dat hadden ze mij natuurlijk nooit moeten maken. Maar ik werd stoker.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 op mijn knietjes en op mijn hoofd een aantje uit de grill Ja, ik heb borstjes op mijn borstjes, breidjes op mijn dijkjes Al gauw. Het gaat er naar dat vlees, zijn buikje is gerezen Ja, als hij me ziet, dan lust hij me nog rauw. Want ik heb borstjes op mijn borstjes, breidjes op mijn. Dek. We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 En naar aanleiding van dat verhaal dacht ik, dan nou ga ik eens kijken bij IMA. Ik wilde vertegenwoordiger worden toen. Dus ik ben, heb daar gesolliciteerd. Nou, ik, kon in de, ik ben echt in de expeditie begonnen, pakjes pakken. Dat waren toen nog schelakplaten. Die moesten dus ook uit die vrachtwagen slepen. Dat was, allemaal, dat was maar wat. Zeg, zeg nog even, dat waren. Wij... Schellak was dat. Schellak. Later is het vinil geworden. En dat waren dus die. Ja, als je ze liet vallen, waren ze stuk.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 de deur van het House in Heemstede. Dat mooie, Op de Bronsteweg, Dat ja. mooie gebouw. Een dat beetje Zwitsers. zwitsers, het, zwitsers, zwitsers gebouw, ja. Staat het er nog? Staat er nog, ja. Daar uh, stond een, een, een Volkswagen voor de deur. Met alles erop en eraan. Hij zegt, alsjeblieft, hier is je rayon. Ga je gang. En daar ging ik. Dus je moest uh, het land het, het in. Het werd zo voor de leeuw. gevoerd. En wat was je rayon? Uh, onder andere het gooi.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 Tantoor te radome uw paard, quero vast toe aan up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 Ik heb jou lief, elke nacht slaap jij naast mij. Maar ik ben bang voor al de dag die nog niet komt. Er is een banger hart dan dat van mij. Van dat van mij. Van mij. Ik ben niet eens echt op je uiterlijk gevallen. Ook al is er al geen meid zo mooi als jij. Kijk die mannen naar je loeren met z'n allen. Het is een banger hart dan dat van mij.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 Maar ik heb daar niet zo'n zin in wat jij wil. Ja zeg maar, ik heb je nodig. Nou, toen ben ik daarheen gegaan. En toen was daar een groot gezelschap aanwezig. En er werd een vereniging opgericht. En toen ben ik daar secretaris geworden. Dus ik ben gestart als secretaris bij de In 1972 was dat al. Oh. En dat heb ik jaren gedaan. Totdat mijn vrouw toen de tijd spruitjes bij de groenteman ging halen. En toen dacht ik, wat doe ik op die tuin? En toen ben ik daar ook mee gestopt.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 In de klaverjasclub en ja. uh, iets van... Uh, en de, Jeu de Boel club. club En darten, of uh, doe je dat Daar Dat heb ik ook gedaan, maar dat is niet mijn hobby. Nou ja, maar ja. schoelen bijvoorbeeld vind ik weer leuk. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb uh, overigens de beker gewonnen dit jaar. Van? Van de, Jeu de Boel Club. Het is een jaarbeker. Gefeliciteerd. Ja, daar was ik. En ja. waar de boelen jullie dan? Op die We baan? We hebben, hebben een baan liggen daar. Een eigen baan? eigen baan, ja. Dat moet ik vanavond eens even gaan kijken. Ja.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 Ik ben tenor blijkt. Dat wist ik ook niet. En, ja. en uh, we, hebben, we zijn met z'n achten. We hebben, met z'n negenen zelfs op de ogenblik. En we zingen de Sterren van Eivlam. Het is leuk. En hoe groot is het koor nu nog? Want, uh, uh, ik... 41 hebben we er. Ja, dat is groot hoor. Maar, en, maar, oh, ja. Je hebt dus vier stemmen. Je hebt, uh... ja, we hebben uh, bassen, baritons, tweede tenor en tenoren.